Mollemaars is volgens zijn ploegleider gisteren ziek geworden... en vandaag kon hij bijna niet meekomen. Als hij vannacht niet genoeg herstelt, wordt overwogen om hem uit de toer te halen. In de Noorse industriestad Ruhkan wordt een enorme spiegelwand gebouwd... om zonlicht te weerkaatsen. Doordat de stad in een dal ligt, komt de zon tussen september en maart niet hoog genoeg... om over de bergtoppen heen te schijnen. De spiegels worden met een helikopter naar de berghelling gebracht. Sensoren passen in de loop van de dag de hoek van de spiegels aan... zodat het midden in de de hele dag dicht blijft. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag is het opnieuw overwegend zonnig. En bij een stevige noordwind wordt het tussen de 20 en 28 graden. Dit was het NOS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keine. En zo bleek Alpe d'Huez toch gewoon een Franse berg te zijn. Goedenavond en welkom bij het Oog van Donderdag. De vluchtelingensituatie als gevolg van de voortdurende burgeroorlog in Syrië... wordt vergeleken met die rondom Rwanda na de genocide. En er is weinig uitzicht op verbetering. Zometeen een analyse. De Japanse maffia heeft een proces aan de broek van een dappere burger. En de heren gangsters doen ook wel en geven een glossy uit. Daar willen we meer van weten. En ook van de testrit die de Britse Suzy Wolf morgen rijdt in een Formule 1. Hoe zit het tussen de vrouw en het racemonster? Dat en het nieuwe graf van Richard III allemaal in dit oog. Dat begint met het nieuws van vandaag. Donderdag 18 juli. En dat had ik ergens liggen, maar... Daar heb ik het gelaten? Daar is het. Ja, pardon. Het is nog maar de vraag of onze hoop in bange wielendagen morgen van start gaat. Want Bauke Mollema is ziek. En dat was hij gisteren ook al. De ploegleiding van Belkin overwoog Mollema zelfs vandaag al uit de koers te nemen. Hij had geen trek in eten. Dus ja, je weet dat je sowieso moet eten, omdat je anders uh, gewoon... Uh... De dag daarna sowieso een groot probleem heeft. En nu kunnen we dus alleen maar afwachten. Maar uh, nu is het zaak dat hij goed herstelt. En uh, kan je wel vertellen dat hij na, het, na binnenkomst in het hotel... dat het gewoon een wrak was. Opnieuw is een tegenstander van president Poetin veroordeeld. Alexei Navalny is het gezicht van de Russische oppositie. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar kamp wegens fraude. Navalny spreekt van een politiek proces. En ook minister Timmermans maakt zich zorgen. Die vindt dat er alle reden tot zorg is over de Russische rechtsstaat... gelet op dit vonnis. Dat zei hij vanmiddag tegen de NOS. Slecht nieuws voor gepensioneerden. Drie grote pensioenfondsen zeggen dat de kans groot is... dat eind dit jaar de pensioenen opnieuw omlaag gaan. Dat gaat al gauw om enkele tientjes netto per maand. En dan moeten u zich realiseren dat dat voor gepensioneerden betekent... dat ze dat ook gelijk in hun portemonnee gaan merken. Vervelend dus voor de mensen die nu van hun pensioen genieten. Maar zij die werken, maken zich nog geen zorgen. Ik zie het al als ik de die tijd zover is. Ja. Misschien dat als het nu minder wordt, dan wil je zelf nog wat overhouden. Dat er nog wat over is voor ons, ja. Maar zij hebben nog werk. Dat geldt niet voor 675.000 andere Nederlanders. De werkloosheid is opnieuw opgelopen. Het heeft vooral te maken dat Nederland ja, langdurig nu in recessie zit en ook maar blijft. Eh, bedrijven vallen om, gaan failliet. En ja, dat eh, leidt automatisch tot minder banen en daardoor meer werklozen. Als je wel werkt moet je oppassen dat de baas niet te veel over je weet. Zo blijken arbo -diensten massaal gegevens van zieke werknemers door te geven aan hun bazen. Nou, noem een psychische aandoening, waar je met medicijnen heel goed wat aan kunt doen, en die misschien eens terug te voeren op iets wat je ooit is overkomen, wat dus niemand wat aangaat. En dat vinden ze bij de beroepsgroep van artsen niet in de haak. Werkgever hoort geen medische gegevens te hebben. Punt. Dus geen diagnose, geen behandeling, geen medicijnen. Daar heeft een werkgever niets mee te maken. De jarige Nelson Mandela heeft al een tijdje geen baas meer, dus alleen zijn familie weet hoe zijn ziektebeeld eruit ziet. En Volgens zijn dochter gaat het steeds beter met de oud-president van Zuid-Afrika. He was watching TV with his little headphones, you know, gave us a huge smile. Um, and he responds very well. Uh, so ja, yeah, the gentleman is back. Mandela bereikt vandaag de gezegende leeftijd van 95 jaar. Daar had niemand een paar weken geleden nog rekening mee gehouden. Dus dat moet extra gevierd worden. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dat vanmorgen staat dan in de kranten die gelezen zijn door Marielle Hageman. Nederland heeft vandaag voor de vierde keer in vijf weken geprobeerd om de hongerstakende asielzoeker BAH uit te zetten. Maar zijn uitzetting is opnieuw mislukt. Een arts van Air France liet hem in Parijs uit het vliegtuig halen omdat hij het onverantwoord vond de asielzoeker een lange reis te laten maken, schrijft het Nederlands Dagblad. BAH is inmiddels 62 dagen in hongerstaking. De arts in Parijs was getipt door de Nederlandse vertrouwensarts van de asielzoeker. Ze belde haar collega omdat ze ervan overtuigd was dat de lange vlucht naar Mauritanië de asielzoeker fataal zou zijn geworden. Bovendien had hij niet de verplichte vaccins tegen de gele koorts en cholera gekregen. Eindelijk ook eens goed nieuws over de visstand. De strenge visquota helpen echt, valt te lezen in de Volkskrant. De vis floreert, ook in de Noordzee. De Wageningen Universiteit zegt dat het aantal scholen bijvoorbeeld sinds 1957 niet zo groot is geweest. Volgend jaar kan zelfs 15 meer school worden gevangen... zonder dat dit verder herstel van de soort schaadt. Ook haring en tong hebben zich hersteld en groeien verder. Maar Britse onderzoekers vinden dat voorzichtigheid is geboden. Want sommige soorten, zoals de kabeljauw, verkeren nog steeds in de gevarenzone. De overbeswissing is dan misschien voorbij. Nu moet de natuur kans krijgen om zich te herstellen. Waarschuwen de Britten in de Volkskrant. Vrij geruisloos heeft staatssecretaris Teven zijn greep verstevigd op TBS'ers. En dat zint advocaten helemaal niet, constateert Spits. Vanaf 1 juli kan een TBS'er die is uitbehandeld... nog een jaar lang worden gevolgd door de reclassering. Ook zou het kunnen dat hij of zij onder elektronisch toezicht komt te staan... of gedwongen wordt medicatie te gebruiken. Een TBS-advocaat zegt in Spits dat die strenge wetgeving... wel eens in strijd met de rechten van de mens zou kunnen zijn... Volgens hem misbruikt de staatssecretaris de angst voor TBS'ers... om zijn greep op deze mensen te versterken. Want de volgende wetswijziging komt er alweer aan. Die moet levenslang toezicht op oud-TBS'ers mogelijk maken. De Telegraaf vraagt zich af wat er toch aan de hand is... bij de tweede Koentunnel in Amsterdam. Sinds de opening in mei zijn er volgens stellingen van Rijkswaterstaat... 35 ongelukken geweest. De Verkeersinformatiedienst komt zelfs uit op 55 botsingen. Een verbijsterend hoog aantal, vindt de krant... Die al van de tunnel des doods. De krant wil daarom snel weten of er sprake is van een constructiefout. Rijkswaterstaat reageert in de ogen van de krant te laconiek. De aanrijdingen zouden het gevolg zijn van de nieuwe situatie... en die wordt goed in de gaten gehouden. De Telegraaf vindt dat die slappe, geruststellende praatjes niet genoeg zijn. Juist nu er zo bizar veel ongelukken plaatsvinden... mag van de overheid een meer adequate reactie worden verwacht. Aldus de krant. Het ADE is nagegaan wat er is gebeurd met bultrug Johannes, die later Johanna bleek te zijn. Haar gigantische kadaver werd in de vroege ochtend van 18 december in Tessel aan land gebracht. En daarna begon het grote verdelen en wegwerken, zo blijkt uit de reconstructie. Op de kade zijn het vlees en het skelet in een soort openluchtslachthuis van elkaar gescheiden. Het skelet is naar Leiden gebracht, naar het natuurhistorisch museum Naturalis. Het vlees is met vrachtwagens naar een destructiebedrijf gebracht. Drie containers met bultrugvlees zijn verwerkt tot diermeel en diervet. Het vet is verwerkt in motorolie. Het meel is opgekocht door een energiebedrijf als brandstof. En na enige rekenen komt het AD tot de conclusie dat bultrug Johanna... op dit moment waarschijnlijk vijf Nederlandse gezinnen... een jaar lang van stroom voorziet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Summer in the City, maar dan van Joe Cocker. De situatie in Syrië wordt steeds nijpender. De oorlog duurt onverminderd voort en op humanitair vlak... voltrekt zich een ramp die wel vergeleken wordt... met de situatie na de genocide in Rwanda. Eén op de drie Syriërs heeft volgens de VN hulp nodig... en bijna twee miljoen Syriërs verblijven inmiddels buiten de landsgrenzen... in de meeste in kampen in de buurlanden. Over de politieke, de militaire en de humanitaire situatie... spreek ik de komende kwartier met oud-diplomaat Koos van Dam... En Ton Huizer van de Stichting Vluchteling. Maar eerst even naar uh, Sander van Hoorn, onze correspondent... vanuit Buurland Libanon. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Want het nieuws van vandaag was dat uh, John Kerry... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Uh, op bezoek was in een, in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Wat, uh, hoe is hij daar ontvangen? Wat heeft hij daar meegemaakt? Nou, om te beginnen is hij er niet in geweest in die vluchtelingenstad... zou je bijna zeggen, eh, die maar groeit en groeit en groeit elke dag weer... en nu al boven de 100.000 inwoners eh, zit. Daar is hij overheen gevlogen. En links bij de ingang heb je een soort afgescheiden deel... waar kantoren zitten, waar eh, slaapplekken zitten voor hulpverleners. En daar heeft hij met een delegatie van vluchtelingen gesproken. Dat geeft de sfeer alweer een beetje aan, want die vluchtelingen... zelfs die eh, geselecteerde mensen die met hem gesproken hebben die waren niet tevreden over de rol van Amerika, zeiden... Uh, jullie kunnen veel meer doen, zijn een grootmacht. Dus een no-fly-zone, veilige gebieden, uh, wapens, dat is wat Amerika moet doen. En dat weifelende van Amerika en eigenlijk van de hele internationale gemeenschap... ja, daar werd die flink op aangesproken. En dus was het uh, zelfs te onveilig voor hem om het kamp in te gaan? Of? Ik weet niet wat de afwegingen anders geweest zouden zijn. Ik bedoel, ik stel me zo voor dat je met John Kerry... toch enigszins voorzichtig omgaat. Dus ik, ik durf niet te zeggen of die als dit soort uh, uh, sentimenten... er niet waren geweest, of die wel helemaal naar binnen zou zijn geweest. Maar mm. weet je, je kunt het ook nooit van tevoren zeggen. De laatste keer dat ik er was, heb ik een hele dag, twee dagen lang... Uh, veilig door het kamp gelopen. En pas op het laatste moment bij de uitgang werd ik aangesproken. Ook toen al, uh, door een groep mannen die zeiden... jij komt uit Nederland. Nederland steunt Assad, want... Nederland steunt niet de rebellen. Ja. En uh, die laatste keer dat jij er was, wanneer was dat? En, en hoe was het? Het was begin van het jaar, januari, deze mm. is al niet meer geweest. Nou ja, goed. Um, hier in de studio Ton Huizer van de Stichting Vluchteling: goedenavond. Um, jij was een maand geleden nog uh, in, in het gebied. Um, hoe, hoe zag het er toen uit? Wat, wat waren je ervaringen daar? Ja, we waren in, inderdaad in datzelfde kamp waar John Kerry vandaag geweest is. Maar we waren Darië. ook in, in Irak, Libanon, Turkije en een deel van ons kon ook de, doorreizen naar Syrië. Ja. Uh, de kampen zijn inderdaad uh, uh, zo overvol dat het uh, ja, voor, de, voor de mensen verschrikkelijk is om in te verblijven. En wat we heel vaak vergeten en heel vaak niet zien, is dat de meeste mensen eigenlijk helemaal niet in kampen zitten, maar dat die... Uh, verspreid, zich verspreiden over, landen, over het land, over de steden... en daar ergens een, een heenkomen vinden. Ja, Dat lijkt me, sowieso lijkt het me heel erg moeilijk... om voor 1,8 miljoen mensen nog hulp te bieden. Maar zeker als ze zo verspreid zijn. Kan je daar nog hulp aan bieden? Het is inderdaad heel erg moeilijk. De, de hoeveelheid is inderdaad enorm. Het aantal mensen is enorm. En dat ze zo verspreid zitten, vooral in Libanon, waar onder andere ook in Libanon... Libanon wil geen grote vluchtelingenkampen, daar hebben ze goede redenen voor. Maar ze, ze aan de andere kant houden ze hun grenzen open, echt volledig open. Ze, ze vangen met grote gasvrijheid gras, mensen op... Uh, maar ze worden dan ook overstroomd werkelijk met, met mensen die, die overal een plekje moeten vinden. En ja. aanvankelijk was de, ja, wat ik zeg, de gastvrijheid van de, van de bevolking enorm, maar ja, de rek gaat er ook in Libanon uit. Ja, ja, en wat betekent dat bijvoorbeeld, ik las over dat kamp in Jordanië, dat dat de grootte heeft van de vierde stad van het land. Dus die, die druk op die landen moet enorm worden. Wat betekent dat bijvoorbeeld in zo'n land als Jordanië? Ja, Jordanië, daar, daar hebben we dat het sterkst gemerkt. Daar, daar spraken mensen daar ook heel openlijk over dat het uh, te veel werd. Dat ze meer steun wilden hebben om, uh, om dat kamp te kunnen runnen, om dat kamp te kunnen draaien. En ook al die vluchtelingen die buiten dat kamp zitten, op te kunnen vangen. En uh, men zei ons zelfs uh, dat uh, als het heel lang door zou gaan, Jordanië bankroet zou dreigen te gaan. Ja, Sander, wat is jouw indruk van, van uh, hoe, hoe die buurlanden... Uh tegen deze crisis aankijken, hoe ze ermee omgaan? Nou ja, ze proberen te doen wat ze kunnen... en doen dat op verschillen, <coughs> verschillende manieren. Bij mij in Libanon inderdaad geen officiële vluchtelingenkampen... want uh, daar hebben ze uh, ervaring mee. De Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon die staan er al een tijdje... en daar uh, zitten ook nog altijd heel veel mensen in. En ik moest heel erg denken vandaag aan uh, de leider... zeg maar de burgemeester van dat grote kamp in Jordanië gevraagd... Hoe lang uh, het nog zou duren, zij drie dagen, dertig jaar, wie zal dat zeggen? Maar hmm. ja, dat is inderdaad het vooruitzicht waar die landen toch in hun achterhoofd ook rekening mee houden. Dat, kijk, als het over een maand afgelopen is, dan kan je heel veel meer hebben dan als je misschien moet plannen dat het wel eens jaren kan gaan duren. Ja, en meneer Huizen, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want um, er is een actie geweest hier in Nederland... die, die was niet heel erg succesvol om, om geld op te halen. Het heeft tussen de 4 en de 5 miljoen opgeleverd, geloof ik. Ik las vandaag dat dat geld voor drie kwart nu is, is uitgegeven. Da, dan is het dus op. Wat dan? Ja, dan is het op. En, en veel van de organisaties die aan die actie hebben deelgenomen... zullen nog verder gaan met werven uh, bij hun eigen achterban... Maar de 5 miljoen die, die opgehaald is... en daar mogen we misschien nog heel blij mee zijn... gezien de geringe aandacht die... of er is wel veel aandacht voor Syrië... maar toch de, ja. de geringe aandacht voor de, echt voor de slachtoffers van het geweld. Uh, mogen we er misschien nog blij mee zijn... maar de, de organisaties die hebben deelgenomen... zullen doorgaan bij de eigen achterban te werven. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar hoe is dat perspectief? Dus je hebt vaker uh, dit soort situaties meegemaakt. Nou, niet zo erg als, als, als deze, denk ik. Ik bedoel, is dit een erg sombere situatie, wat u betreft? Ja, dit is een heel erg sombere situatie. Aanvankelijk leek het uh, heel erg goed te gaan... doordat uh, de omringende landen zo ontzettend gastvrij waren. En eigenlijk zowel Turkije, Irak, uh, Jordanië als Libanon... heel erg uh, hun grenzen hebben opengesteld voor de vluchtelingen. Uh, die landen kunnen dat nauwelijks meer aan. Uh, de internationale gemeenschap is niet in staat... om voldoende geld bijeen te brengen... en een voldoende organisatie op de been te brengen... om... Uh, in de omringende landen en ook in Syrië zelf uh, uh, adequaat hulp te verlenen. Ja. En Sander, dan, dan lees ik ook, om het even over de militaire situatie te hebben... dat het regime van Assad eigenlijk weer terrein aan het winnen is, binnen het land. Ja, zijn ze. Uh, het is een proces wat een paar maanden geleden is ingezet... waar ze op uh, verschillende fronten uh, vooruitgang boeken. Het meest tot de verbeelding sprak natuurlijk dat dorpje Kseer... Uh, vlak over de grens met uh, Libanon maar ook in Homs wordt op dit moment zwaar gevochten. De buitenwijken van Damascus, daar worden de rebellen steeds verder teruggedrongen. Een uh, meesprekend voorbeeld vond ik nog wel, toen ik daar uh, over een snelweg reed ten noorden van Damascus, moesten we op een gegeven moment hard rijden, omdat er aan weerszijden van de weg sluipschutters uh, uh, konden zitten. Nou, daar heeft de Syrische regering op subtiele wijze wat aan gedaan. Die zijn over die snelweg gaan rijden. Er zijn beelden van met tanks en hebben gewoon alles wat uh, ter linker en ter rechterzijde daarvan stond kapotgeschoten. En ja. dat is dus een buitenwijk echt aan de rand van Damascus? En weet je, ja, er wordt vooruitgang geboekt, maar het is een soort op en neer gaan natuurlijk. In het noorden, ja. in het zuiden zijn rebellen nog altijd heel sterk. Dus vooruitgang betekent allerminst een, een, een overwinning voor de regering. Uh, en als je de mensen hier in Libanon, die natuurlijk ook te maken hebben gehad met een burgeroorlog, daarover spreekt, die zeggen, het heeft allemaal nog meer tijd nodig. Er is niet één uh, uh, partij die nu de overhand heeft. Nee. Uh, dat gaat zo op en neer en dat kan nog heel lang zo duren. Ja. Meneer Van Dam, u zit in de studio in Den Haag, houdt de ook Van Dam. Ja, goedenavond. goedenavond. Hoe verklaart u dat, dat Assad toch weer, uh, ho hoewel het ook uitzichtloos is, uh, vooralsnog toch weer terrein wint? Nou, wat men altijd over het hoofd heeft gezien, meeste mensen althans... is dat hij een heel goed eh, legerapparaat heeft met een heleboel lo loyale mensen erin... die nog verder worden aangemoedigd om te vechten. Eh, doordat Als zij verliezen, dan, dan zijn ze dood. En dat is een van de kernpunten van deze oorlog, als je het een oorlog kunt noemen. Het is erop of eronder. Hmm. En uh, die, die saamhorigheid die is dus heel sterk. Ze hebben natuurlijk ook veel meer wapens dan de oppositie... die dat moet bijeensprokkelen vanuit het buitenland. En dat, dat is gewoon de, de harde realiteit. En ja. in de steden is het natuurlijk heel moeilijk om uh, oorlog te voeren. Want je kunt wel heel veel wapens hebben... maar je kunt als oppositie heel makkelijk in diverse wijken... Ver... Schuilen en vandaar het af en toe te opereren. En in sommige steden natuurlijk veel meer zoals Aleppo... waar de helft in de handen van de oppositie is of in ieder geval was. En Homs voor een groot deel. Maar het, de tactiek van het regime is... dan schieten ze gewoon alles kapot ja. wat daar zit. Dus geleidelijk aan, als ze ooit al populair zijn geweest... men zit niet op de oppositie te wachten, de bevolking. Want dat betekent dat hun aanwezigheid, uh, hun hebben en houden, uh, komt helemaal op het spel te staan. Ja, en uh, nu, nu is natuurlijk de, de grote vraag van de laatste twee jaar... Uh, die oppositie die vraagt om wapenleveranties. Uh, nou ja, dat wapenembargo van de EU is afgelopen... maar daar is wat dat betreft toch eigenlijk niks veranderd. Vandaag komen de berichten uit Engeland... dat de Engelsen ook voorlopig helemaal niet van plan zijn... om wapens te gaan leveren. U bent daar nooit voor geweest, hè? Ik ben daar altijd tegen geweest... Kijk, het punt is die ambivalente houding van het Westen van de Europese Unie. De mensen die daar vechten, die hebben hoop. Die vestigen hun hoop op wat het Westen eventueel gaat doen... naar aanleiding van Libië of van Egypte of van andere landen. Maar... Met, met name ook nu als in, in dit stadium. De Britten hebben wapens toegezegd... maar nu komen ze weer niet mee. De Amerikanen die hebben gezegd... die steunen nu in principe het, het onderhandelingsproces... als dat tot stand zou komen in Genève. Genève 2. Ja. Vlak na de... Het begin van die revolutie in 2011 was men eigenlijk überhaupt tegen ieder gesprek met het regime. En na 90.000 doden ziet men in dat men dat wil. Maar zelfs ja. dan is er nog geen hele serieuze benadering. Want ja. als je dus de oppositie, bijvoorbeeld in dit geval, de Russen bewapenen natuurlijk het regime. Maar als, ze gaat, als je die gaat bewapenen, verder gaat bewapenen met het argument van dat ze dan tijdens. Uh, onderhandelingen sterker zullen Kerker staan... staan ja. dan geef je dat de, de oppositie weer hoop. En die is waarschijnlijk helemaal onterecht. Ja. Dus u zegt eigenlijk... door dat zwabberbeleid van het Westen... heeft die oppositie hoop gekregen. Zijn ze risico's gaan nemen... Die, die nooit tot een overwinning kunnen leiden. Maar, maar wat dan? Want u, u hebt wel altijd voor een soort dialoog gepleit. Maar waar zou een dialoog nu nog over moeten gaan? Die situatie is toch eigenlijk niet meer zo dat partijen nog met elkaar in gesprek kunnen raken. Ja, twee jaar geleden waren het een paar honderd doden... vond men met men niet praten, konden praten. En nu is het aan bijna honderdduizend. Dus ja. uh, je, een, een conflict eindigt bijna altijd met een gesprek. Maar niet met de overwinning van de een of de ander. Als dat wel zo is, zoals in dit geval. Als Assad wint. Maar echt winnen kan hij het ook niet direct. Want die oppositie blijft dan wel bestaan. Jaren, denk ik, vrees ik. Maar dan heb je een voortgezette dictatuur. Die ook dat land niet vreedzaam kan besturen. Wint de oppositie, dan heb je ook een dictatuur. Die eh, misschien net zo erg is. Dat kun je niet helemaal voorspellen. Maar er komt niets iets goeds uit. Dus een gesprek. Is het minste wat je moet proberen? Ja, Sander, het lijkt er ook op dat het land echt gebalkaniseerd raakt. In die zin dat, dat Sadat een soort deel van het land in zijn macht heeft. en dat rebellengroepen andere delen hebben. en dat dat een soort nieuwe status quo wordt. Ja, die lijnen die uh, verschuiven wat, maar die, die bestendigen op een gegeven moment. En je ziet ook dat uh, rebellen soms weer andere delen in de handen hebben... dat er ook conflicten ontstaan om grond, om middelen, uh, om wapens tussen rebellen onderling... Um, en dat, dat maakt het allemaal niet makkelijker op. Want dat is natuurlijk wat, wat meneer Van Dam zegt, is, is helemaal waar. Praten, maar hier in Libanon zeggen ze... je praat pas op het moment dat er een soort evenwicht gevonden is. En um, dat, dat kan op deze manier nog heel erg lang duren. Want nou ja, Assad, die uh, uh, vecht op dit moment, boekt overwinningjes... Dus, uh, heeft geen enkele reden om naar de onderhandelingstafel te gaan. En de oppositie verdeelt uh, geen echt sterk leiderschap... heeft ook geen reden om naar de onderhandelingstafel te gaan. Dus dat betekent in feite volgens mij dat u voor het scenario kiest... om het inderdaad uh, door te laten duren, helaas dan maar... tot er een nieuwe balans is gevonden die gesprekken mogelijk ja. maakt. Mag ik nog even zeggen over ja. dat Balkaniseren? Zegt u maar. Er is denk ik bijna geen enkele Syrië die... Uh, Syrië wil opdelen in verschillende staten. Er is heel veel over gesproken. De Koerden willen natuurlijk een soort autonomie. Maar er is vrijwel niemand die echt een op opsplitsing eh, wil. Er is natuurlijk wel nu een kwestie van inderdaad eh, bestandslijnen... of het zijn geen bestandslijnen, maar vuurlinies. Maar die, be dat, die betekenen niet dat men langs die vu vuurlinies... nieuwe eenheden van Syrië wil hebben. Nee. nee, goed. Maar het is wel een beetje de situatie op het ogenblik. Maar we, we zullen er vrees ik nog uh, vaak over gaan hebben in deze uitdaging uitzending. Ik dank u allen, Ton Koosendam van Dam en Sander. Gaan van Stone was dat, met love. De grootste criminele organisatie van Japan, de Yamaguchi Gumi, heeft een unieke strafzaak aan de broek. Goedenavond, Ivo Smits, hoogleraar Japanse letteren en cultuur aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Um, waar gaat die rechtszaak om? Um... Nou, de, de directe aanleiding is dat iemand die uh, tussen 1998 en uh, 2010 uh, stelselmatig uh, afgeperst werd door uh, een uh, lokale afdeling van deze Yamaguchi Gumi, uh, ja, semi-criminele organisatie, hmm. uh, nu besloten heeft uh, uh, uh, ja, dat, dat zij dat geld terug wil uh, en die heeft uh, de, het hoofd de CEO van deze organisatie aangeklaagd uh, met de redenering... dat uiteindelijk dat geld helemaal doorgesluist wordt naar de top. Wat natuurlijk uh, op zich een hele juiste veronderstelling is. Ja, een soort ketenaansprakelijkheid. Ja, ja. Nee, zeker. Ja. En dat is, um, ik moet zeggen, helemaal uniek is het niet. Want ik heb zelf eigenlijk de neiging dit te zien als... Um, Symbolisch voor de lichtelijk tanende positie, uh, positie van de de Yaksa, of de, de georganiseerde misdaad in Japan. Uh -huh. Die overigens nog steeds heel machtig is, maar het gaat wel beduidend slechter dan tien jaar geleden. Um, en er is, er is een aantal jaar terug eerder een uh, vergelijkbaar geval geweest. En dat was relatief uh, succesvol. En de politie is heel erg bezig, grootschalig, om die organisaties achter de broek te zitten. Okay. Uh, elk middel dat ze kunnen gebruiken, uh, dat grijpen ze dankbaar aan. Want hoe groot is deze, ik, ik noemde het de grootste criminele organisatie van Japan... die, die Yamaguchi Gumi, hoe, hoe groot is groot? Nou, misschien even eerst um, dat begrip criminele organisatie... eigenlijk ja, een ja. beetje problematisch. Uh, in Japan gaan de dingen toch weer wat anders uh, dan bij ons uh, in Europa. Ik was er al bang voor. <laughs> ja, nee, dat zal je <laughs> altijd zien. Maar goed, dat is waarschijnlijk de reden dat we het er vanavond over hebben. Ja. Het, is, het lijkt erop en dan is het toch weer anders dan je zou denken. Om te beginnen zijn deze organisaties zijn technisch gesproken geen criminele organisaties. Mm. Uh, ze, ze opereren ook gewoon heel openlijk. Ze hebben ook allemaal een kantoor, wat gewoon een telefoonboek staat. Daar kun je gewoon naartoe. Mm. Um, en mensen laten zich ook interviewen. En ze doen ook allerlei hele goede zaken. Wat bijvoorbeeld heel weinig mensen weten... is dat uh, onmiddellijk in de nasleep van de grote tsunami uh, van uh, maart 2011... ook, uh, ook diezelfde Yamaguchi ja, overigens heel actief was in, uh, in de hulpverlening bijvoorbeeld. Mm. En zelfs ook betrokken is geweest bij die reddingsoperatie rondom de kernreactoren van Fukushima. Ja. Maar waarom staan ze dan toch bekend als criminele organisaties? Althans, bij mij. Nou ja, omdat zij hun geld uiteindelijk verdienen... met afpersing, met de handel in drugs... met prostitutie en vrouwenhandel. Eh, gesjoemel met onroerend goed het afpersen van grote bedrijven... via het verstoren van aandeelhouders, eh, vergaderingen, et cetera. Maar het punt is dat ze zijn wel... en dat is al helemaal een beetje bizar misschien voor ons gevoel... Eh, ze zijn wel... Uh, om te beginnen, Japanse justitie spreekt niet zozeer over gangsterorganisaties, maar over uh, ja, gewelddadige uh, clubs, gewelddadige groepen. En er zijn op dit moment zijn er uh, zo'n 20 jaar geleden 22 van officieel aangemerkt als officieel aangemerkte gewelddadige groep. Hmm. Uh, dat wil zeggen dat tenminste 12% van de leden. Want het, zijn dus eigenlijk, het, zijn ook, het houdt een beetje het midden tussen een organisatie en, en een genootschap. Uh, ze hebben dus ook leden. Die, uh, met, dat, met, een zo, een met een pasje en zo. Met een pasje, ja, ja. ze dragen ja, ook, uh, okay. ja, nee, serieus, met speltjes <laughs> ook uh, op de revers uh, ah. met het logo. Dus de Yamaguchi. Dat uh, is wat die, anders dan de Rotary. Ja. ja, precies. Maar goed, maar nu dan de vraag van om hoeveel gaat het dan. Uh, dat is eigenlijk erg lastig. Uh, want het hangt een beetje vanaf hoe je telt. Uh, en uh, het is ook niet helemaal duidelijk zeg maar, hoeveel leden zo'n organisatie precies heeft. Uh, op dit moment zijn de schattingen dat er in het hele land Japan zo'n pak een beetje kleine negentig, daar ergens dus de 85.000, 90.000, uh, zeg maar, uh, card-carrying uh, card members van dit soort organisaties <lacht> ja. zijn. Uh, en dat bijna de helft daarvan hoort, behoort tot de Yamaguchi-kuni. Uh, uh, ja. En dat is dan ook weer, uh, als het ingewikkeld wordt dan moet u maar uh, nee, hoor, nee, nee, even nee, afkappen. Ik probeer het te volgen, dat lukt nog. Ja. Door, door een soort, ja, het principe eigenlijk van merger and acquisition. Die Yamaguchi groep is zo groot geworden omdat ze eigenlijk uh, allerlei andere groepen bij zich hebben laten aansluiten. En die hebben een zekere mate van zelfstandigheid. Maar uh, ja, ze vallen uiteindelijk wel onder de koepelorganisatie die gerund wordt. Door deze yamaguchi ja. de gumi Maar uh, toch even, de, ja. die, die, die merkwaardige hybride organisatie die u dan beschrijft, mm. die zijn geld verdient met allemaal dingen die ik toch vrij, vrij crimineel vind klinken. Dat is maar die, dat ook, ja. die daarnaast uh, keurige leden hebben en ook een keurig kantoor en zo. Maar, waar komt dat uit voort? Ik bedoel, zijn ze begonnen als criminelen of zijn ze begonnen als weldoeners? Hoe is dat ontstaan? Nou ja, als beide. Dat is zeg maar dat is het klassieke imago van de Japanse jakza, uh, is. Ja, weet je, de Robin Hood. Uh, ja, en dat is maar net zeg maar de, de samurai de zeg ik dan maar. Ja, simpel, nou, simpel. Dat, ja, dat klopt dan weer niet, omdat oh. de samurai eigenlijk dan weer slaat op uh, een specifieke ridderklasse. Zeg maar, mm. daar behoren ze nou juist niet toe. Ze komen mm. juist uit de, de onderkant van de samenleving. Ja, ja. En ze hebben altijd gesteld dat de staat zorgt niet voor de gewone man of de arme man, wij, wij juist wel. Dat klopt ook wel. Um, dus ze hebben ook altijd wel iets gedaan aan uh, laat, zich sociale zorg voor de, de misdeelden aan de rand van de samenleving. Alleen ja. wel met een prijs. En ze zorgen ook voor sociale orde, want ze zijn altijd heel erg territorium gebaseerd. Dus die Yamaguchi-gumi komt oorspronkelijk uit Kobe. Daar zitten ze overigens nog steeds, maar met als actief bijna in het hele land. Uh -huh. Relatief weinig alleen in Tokio, daar zitten dan weer andere bendes. Uh, maar ze zorgen wel voor relatieve rust. Dus ze werden ook heel lang weer dus relatief met rust gelaten door de politie. Tot een jaar of twintig geleden, uh, omdat, ja. Je hoeft er eigenlijk, als jouw relaties met die lokale bende oké okay waren... dan had je heel weinig onrust. Er is dus heel weinig inbraak bijvoorbeeld. En de gangsterorganisaties, heb ik altijd gezegd... Hey, moeten eigenlijk zo zanig zien te opereren... dat de gewone burgers zo min mogelijk last van ons hebben. Ja. Dat is overigens iets dat de laatste 10, 15 jaar... steeds moeilijker wordt vol te houden. Ook omdat zij last hebben weer van de economische crisis. Dus je ziet dat gangsters uh, toch ook ja, dingen als diefstallen doen. Niet alleen nog maar afpersing. Ja, daar worden ze, gewoon... harder ja. Ja, ja. ze harder van. Ja, daar worden ze harder van. En die, en en die wel... tegenbeweging, u zegt de politie, die zit uh, veel harder achter ze aan. En nu kennelijk dus uh, de, de burgers ook een beetje. De, de, de, is, de, is dat een beweging waar men in Japan over het algemeen sympathiek tegenover staat? Of hebben de gangsters ook nog wel een beetje sympathie? Nou, de gangsters uh, hebben enorm aan sympathie verloren. Je kan zeggen in de jaren 50, 60, de jaren 70, hadden ze een gigantische cultstatus. Dus ook, uh, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld in het genre van de gangsterfilm. Dat was krankzinnig populair in de jaren 50, 60, 70. En hoe dat was, de grote rebel. Die ideale gangster dat was iemand die moreel eigenlijk uh, het hart op de juiste plaats had. en tegelijkertijd tegen het establishment aanschopte. Mm. Uh, en zich ook wist. Hè, uh, op te offeren voor de, de, de grotere groep... en de goede zaak van het grotere sociale geheel. Dus dat was in allerlei opzichten was een heel mooi rolmodel. Maar inmiddels uh, is hij steeds meer terecht, denk ik. Uh, is, is men hem gaan zien als... De echte gangster ja de echte gangster maar ze hebben nog wel maar ze hebben nog wel las ik een, een, een glossie uitgebracht een eigen tijdschrift niet alleen ja. ledenkaarten maar ook een eigen tijdschrift ja nee het is je zou bijna lid willen worden <laughs> uh, wat, uh, ja, goed behalve dat dat een lange weg is dus je, hebt, je begint onderaan maar wat staat erin, in die glossie uh, nou ja, dat is het hele bizar. Ik moet er gelijk bij zeggen, ik heb het zelf uh, nog niet gezien. Want mm. ik ben niet uh, lid van de Yamaguchi-gen. Je kan het niet gewoon in de kiosk kopen of zo. Uh, maar uh, ja, er staan bijvoorbeeld haiku in. Hè, korte Japanse gedichten. Oh, en ja. Artikelen over vissen en zo, heb ik me laten vertellen. Dus het is, uh, het is ook heel merkwaardig. Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat die is eigenlijk... Uh, de, de, de heruitvinding van een nieuwsbrief, die ze al langer hadden. Oh ja, dus ook, ja ze de, gaan met hun dus, tijd ze, mee. Ze gaan, Ja, ze gaan met hun tijd mee. Net zoiets als de Maarten, maar dan voor... Uh... Ja, voor ja, de Yamaguchi. Zoiets, ja. Goed. Ja. Nou, een, een, een, een buitengewoon boeiende organisatie. We zullen zien hoe lang ze het nog overleven. Hartelijk dank, Ivo Smits. Ja, een goede avond. Aurélie Cabrel, j'ai cherché. De Britse Susie Wolff rijdt morgen voor Williams... een testrit op het Silverstone-circuit. Ja, u hoort het goed. Een vrouw in de Formule 1. Goedenavond, Henny Hemmes. Goedenavond. U was uh, twee keer Nederlands kampioen Tourwagens... en u zit namelijk Nederland in de Women and Motorsport Commission... van de FIA, de, Federa de FIA, de Federation Internationale d'Automobiel... een hele mond vol... Um, u weet er dus alles van, van de vrouw en het racemonster. Uh, hoe, hoe bijzonder is het, een vrouw in de Formule 1? Het is toch wel heel bijzonder. We hebben al wel wat uh, meer vrouwen gehad. Lella Lombardi in de jaar, begin de jaren 70. In uh, de jaren 80. Maar dat is 40 jaar geleden? Ja, dat is heel lang geleden. Ja. En in uh, de jaren 80 uh, was DCI Wilson, een Zuid-Amerikaanse uh, coureur, die kwam naar Nederland. Die is uh, op, mijn, op advies van mijn team naar Nederland gekomen om Formule 4 te rijden. Na de hand naar Engeland gegaan. Heeft nooit een Grand Prix gereden, maar wel Formule 1. Hmm. Na de hand naar Amerika gegaan en ook daar weer goed gereden. Ja. Ja. Dus het is wel eens eerder geweest, maar het is wel heel bijzonder. Even voor de duidelijkheid, ze rijdt morgen een testrit. Hè? Dat is geen wedstrijd. Nee, het is geen wedstrijd. Maar het is wel een testrit om te kijken of ze in een Formule 1 race zou kunnen uitkomen. Want Suzy is al testrijden bij Williams. Ja. En ze heeft in oktober voor het eerst met de Formule 1 gereden. En daar uh, gaat ze heel goed, maar ze is dus eigenlijk als een ontwikkelingsingenieur ingezet... om ja. uh, mee te doen met de ontwikkeling van de nieuwe auto's. En u kent haar persoonlijk, hè? Ik ken haar persoonlijk, Hoe goed ja. is ze? Ze is best goed. Ja, <laughs> ja. Nee, maar is ze goed genoeg ja, voor de Formule 1? Ja, ik denk het wel. Ik denk hmm. dat Williams er niet aan zou beginnen als, uh, als het op een debakel zou kunnen uitlopen. Maar die test van morgen is natuurlijk toch wel heel erg belangrijk. Want dat is voor haar ook uh, een, een kans om. Het is een kans om in de Formule 1 te komen. Als, als uh, rijder, ze zal dan moeten beginnen als reserverijder. Uh, bij een uh, race uh, op de achtergrond aanwezig te zijn. Stel dat een van de twee rijders uh, ziek is of ja. uh, opeens uh, ja, niet zou kunnen rijden. Dan wordt dus de laatste rijder ingezet. Ja. En ja, als dat goed gaat en ze kan ook goed testen. dan eh, heb je best kans dat ze toch een zitje kan bemachtigen. ook al is ze al 29. Ja. U hebt zelf ook gereest in de categorie Tourwagens. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit 1989. Het veld is weg. Links in belt start nummer 2. Henny Hemmers, de enige dame die meestrijdt in dit veld. We stappen even in bij Henny Hemmers. Daar zijn we. Voor haar links in belt Tom Langeberg. En recht daarvoor is het Ger van Krimpen. De BMW van Fred Krap neemt de leiding. En zo druk is het dan in die eerste ronde van zo'n wedstrijd. Dan de pitstop van Henny Hemmers. gaat niet erg snel, er liggen ook geen banden klaar. En man Peter opent de motorkap en gaat kijken wat er aan de hand is. Veel mensen om de auto heen en Henny legt uit wat ze hoorden. Er zit er nog op. Ja, een plop en het was weg. Een plof en alles was weg. Ja, wat, wat gebeurde er? Kunt u het zich <laughs> nog herinneren? Ja, de turbo was uh, stuk gegaan. Opgeblazen. En, ja, we hadden een uh, reglement waarbij die dingen keihard uh, moesten draaien. Eigenlijk veel te veel toeren moesten maken. En dus over raakte En mm. ja, dat, uh, dat kon ze eigenlijk niet tegen. Nee. Ja. Nou was u natuurlijk ook één vrouw tussen verder alleen maar mannen. Waarom, waarom is dat eigenlijk? Waarom zijn er geen vrouwen uh, die, die racen? Er zijn er wel, maar... Waarom zijn het er zo weinig? Ja, die autowereld is toch per definitie wel een heel erg mannenwereld. Ja. En... Maar ik zie heel veel vrouwen auto rijden. Dus. Ja, ja, dat is het ook juist. Ja. En ze rijden ook over het algemeen helemaal niet zo slecht. Nee. nee maar ja, om toch verder te komen in zo'n sport uh, is het niet makkelijk. Punt 1. ik heb het veel geluk gehad dat mijn man uh, als uh, technicus in het team uh, mij altijd kon steunen. En als ik, uh, hij kon mij altijd vragen wat, uh, wat er met een auto aan de hand was. En als ik het niet helemaal duidelijk uit kon leggen... kon hij toch wel zover komen dat, ik, dat hij begreep wat ik bedoelde. Ja, ja, ja. En na de hand heb ik natuurlijk ook wel wat meer geleerd om het uh, dieper te uh, doorgronden. Maar dan gaat het dus om technische kennis. Om technische en daarover kennis. kunnen communiceren. Ja. ja. En dat is een, dat en is dat een is handicap. Natuurlijk, ja, dat is een ja, handicap. Ja, ja. Ja. Aan de telefoon hebben we Priscilla Speelman. Goedenavond. Ja, jij raced zelf in de zogenaamde Supercar-klasse. Dat zijn toerwagens, heb ik begrepen? Hè? Uh, ja, het is de Supercar-Challenge. Ja. Uh, daar rij ik uh, in de BMW serie Vorig jaar ben ik daar kampioen in geworden. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja. En uh, ja, aankomende race uh, ga ik in tweeën starten, Dus dat is extra spannend, maar uh, extra uitdaging. En heb jij veel vrouwelijke collega's? Uh, um, ja, de Supercar-Challenge is opgedeeld in op verschillende klassen. En uh, daar ligt het aan de PK-gewichtsverhouding in welke klas je dan, uh, dan rijdt. En dan in de klasse lager rijdt uh, ook nog een vrouwelijke collega. En in de klasse hoger, maar in de klasse waar ik rijd, uh, ben ik de enige. Ja, en hoe is dat? Is dat prettig of juist niet? Uh, ja, voor mijzelf vind ik het wel fijn, omdat jij ja, als vrouw ben je daar als enige. En dan krijg je extra veel aandacht. <laughs> oh ja. <laughs> ja, om op zoek te gaan naar sponsoring is dat uh, natuurlijk een... Uh, een uh, mooie uitkomst. Ja. En ik vind het ook wel leuk... om de, om de mannen zeg maar, een poepie te laten ruiken. En lukt dat wel? Ja, want je bent kampioen geworden. Ja. ja. En, en hoe reageren die mannen daar dan op... als jij wint? Nou, het is, bij mij zijn ze dan uh, heel positief... maar het is wel meer dat ze onder elkaar... Uh, uh, er een rijtje van maken... van gooi, oh, je bent verslagen door een vrouw. Ja. En, uh, ja, ik moet zeggen... toen ik in de kart reed... Uh, was, het wel wat, uh, was de competitie wel wat... wat uh, heftiger. Dat zie je wel eens van de baan aftikte. Maar ja, dan leek het gewoon terug en dan was dat uh, probleem ook nog opgelost. <laughs> van de baan aftikte, ja. Hoe was, de, was dat in uw tijd ook zo, mevrouw Hemmers? U werd ja, ook van de baan ja, getikt. Ja. Nou, één keer is dat... Uh, een van de eerste races dat ik reed was uh, mijn uh, grootste concurrent... Uh, zo slim om dat uh, bij mij te proberen. Wat uh, maar beperkt gelukt is. En, ja, wat moet je dan doen? Je maar dat, kan... wel, dat is dan echt van dat vrouwtje zullen we ze even in de beerm Ja, natuurlijk. Rijden? Kijken echt of waar? je die kan pakken. Oh, ja. En uh, dan moet je eigenlijk gewoon stijf je mond dicht houden. Niet zeggen wat er gebeurd is. heb ik ook niet gedaan. En de volgende race. Uh, uh, Boontje kom om dan we zijn we Hoe is het afgelopen met ja. hem? Nou, de, hij is wel zo ver gevlogen dat hij niet de race uit kon rijden. Wat bij <laughs> mij niet gelukt is. Maar dan, is het, dan heb je ook je tanden laten zien... en dan weet men in het algemeen... dat ze dat ook niet helemaal moeten... niet elke keer weer moeten proberen. Nee, hoe wordt er wat dat betreft naar Suzy Wolf gekeken? Wordt die serieus genomen door haar collega's? Ja, Suzy wordt serieus genomen door haar collega's. Ze heeft de Duitse doorwaagmeisterschaft gereden... een aantal jaar voor Mercedes. En uh, zij... Zat daar niet voor in, in het veld. Maar iedereen wist wel dat zij in een auto reed die twee jaar oud was. Ja, ja, ja. Hè, dus ze had niet het nieuwste materiaal. De buitenwereld kijkt er dan natuurlijk wel weer wat anders tegenaan. aan. Dat je? gaat weer ja. zo'n vrouw ja. en die rijdt ja. achteraan. Ja. Maar dat is, was wel jammer natuurlijk ja. voor haar. Priscilla, is het voor jou zwaarder dan voor mannen dat racen? Fysiek bedoel ik? Uh, ja, ik denk dat het fysiek wel zwaarder is. Maar ja, door extra te trainen is dat, ook wel weer, is dat probleem ook opgelost. Want waar gaat dat dan over? Gaat dat gewoon over conditie? Uh, ja, de G-krachten waar je mee te maken krijgt. Oh, ja. uh, in de auto krijg je soms 2,5 G op je nek. Dus daar treed ik dan extra op in de sportschool. En doe dan een wielrennen en hardlopen. Ja, ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik er wel, uh, wel aardig mee kan komen. Ja, nou ja, dat, dat blijkt. Want, je bent, want nogmaals, je bent kampioen geworden. Um, is, is het een perspectief, vrouwen en mannen samen in de Formule 1... of zou je het misschien eigenlijk een aparte categorie... mevrouw Hemmers moeten maken voor vrouwen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat uh, geen goed, geen goed uh, teken zou zijn. De autosport is altijd gemengd geweest... En dat zou zo toch wel moeten blijven. Maar vrouwen hebben dus wel een nadeel fysiek, of Jawel, niet? Jawel, maar dat kan je wel opheffen door keihard te trainen. En uh, dat, dat, kijk, van natuur is een vrouw natuurlijk toch minder sterk dan een man. De, de spierkracht is minder en uh, daar kan je op trainen. Oh ja. En door goed te trainen uh, is je conditie niet alleen beter... maar ook je reactievermogen. En dat heb je natuurlijk ook nodig in een auto. En gaan we Suzie op de baan zien? In een wedstrijd? Ik hoop het. Ik hoop het ook.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 Ze kijken zo nauw en met je veel. Je krijgt een meisje, je belooft haar. Helemaal vrouw. Ze komt mee huisjes ze voor. En, en dan ga, ga je weer gauw. Want er is niemand die echt iets om je heeft. Je staat alleen En een wereld die voor zichzelf leeft. Ze zeggen, doe het als een andere En loop in het gareel, doe je dat niet. Weet je wel weten, krijg je het mes op de keel. Je kunt een financiën met 25 euro. Betaal je staargeld voor je tent, dan ben je blut totaal wat zak. Je eet van vreemde of van vrienden mee. Je schat het wel bij elkaar. En als het zouden merken, nou dan ben je toch nog met een paar. Maar de strijd om zelf verlies uitverlies je. Omdat men dat volstrekt niet duldt Je bent uiteindelijk zelf de dupe, Maar ja, ja. paat ja. er alles want tot de regels.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 Ik was dat, want er is niemand. Het is vijf voor twaalf. Hij lag even lang in een naamloos graf. Maar de onlangs onder een parkeergarage opgegraven King Richard III... krijgt in de kathedraal van Leicester een waar koningsgraf. En dat gaat 1 miljoen pond kosten. Aan de telefoon heb ik Merlijn Hurks... universitair docent middeleeuwse architectuurgeschiedenis... aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond, meneer Hurks. Goedenavond. Dat is geen kinderachtig gedrag. 1 miljoen. Is dat, uh, is dat normaal voor een koningsgraf? Nou, nou ja, kijk, als we naar, eigenlijk naar middeleeuwse maatstaven kijken... dan denk ik dat het eigenlijk al tegenvalt. Oh? Want hoe, um, hoeveel gooiden ze er toen tegenaan? Nou ja, zijn uh, de opvolger van Richard III die uh, heeft uh, ten nagedachte van weer een, een voorzaad van hem... Uh, Henry VII heeft hij uh, een hele kapel laten bouwen... ook als gafkapel uh, aan Westminster Abbey. En dat heeft tussen de... 15.000, 20.000 pond gekocht, gekocht, wat in die tijd een ongelooflijk bedrag uh, was. Want, uh, kunnen we het een klein beetje transponeren naar deze tijd? Hoeveel zou het ongeveer zijn, denkt u? Nou, dat is vaak moeilijk, maar dat, dat, dat, ja, dat was wel echt een flinke aanslag uh, op het inkomen van, uh, van de koning, dus ja. van de staat. Maar wordt het dan wel wat, dat graf voor uh, Richard III? Hoe gaat het eruit zien? Nou ja, dat is uh, een grote vraag. Want de vraag is niet zozeer of we een soort middelenis praalgraf moeten hebben, maar wat gepast is. Ja. Um, hij, is natuurlijk, hij heeft natuurlijk nooit een graf gehad. En uh, dat is ook heel bewust gedaan door zijn opvolger Henry VII. Ja. Die eigenlijk Richard III wegzette als uh, een, een dictator zou je kunnen zeggen. Iemand die onrechtmatig de troon had verkregen. Ja. En daardoor ook geen recht had op een, uh, op een praalgraf. Hoewel die ja. daar wel voor een klein graf toch betaald heeft. Um, maar nu is de vraag nu die weer gevonden is, moeten we nou een, een eigenlijk een vrij eenvoudig grafzerk hebben? Of moeten we inderdaad toch meer een koninklijke tombe hebben? Weliswaar niet zoals in de middeleeuwen met een beeldenis van de koning, want dat zou niet meer gepast zijn, maar wel echt een, een duidelijk herkenbaar markant punt in de kerk in Westen. Ja. Ik begrijp dat hij een, een, een, wel een heel stuk van de kathedraal krijgt... met een eigen tombe, een nieuwe vloer en een eigen glas in loodraam. Is dat dan wel een beetje in de haak... in verband met de status van Richard III... Ja, als je naar huidige maatstaven beoordeelt, dan denk je... Ja, dat was eigenlijk een, een hele fatsoenlijke liefraai. koning. <laughs> ja. Nou ja, heel fatsoenlijk niet. Maar in ieder geval uh, minder erg dan die uiteindelijk in de geschiedschrijving is afgeschilderd. Nee, nou goed, en, dan, dan krijgt hij toch een grafje van een miljoen pond. En ook wel leuk voor Leicester, denk ik, hè? Nou ja, dat is ook, uiteindelijk zit er ook wel een beetje achter in het idee dat... Uh, nou ja, dat ook een beetje toerisme in Leicester... Uh, kan bevorderen. Ja, nou, dat gaat vast. Dat is ook, daar gaat ook een deel van die miljoen, gaat denk ik, ook daar aan zitten. Er, komt ook een, uh, er moeten genoeg aanpassingen gedaan worden dat die kerk uh, voldoet ook aan uh, nou ja, de toestroom die men daar verwacht. Precies, gewoon een lekkere opknapuur. Dank u wel, meneer Hurks. Dit ja, was het. Ja, en dit ja. was het oog voor deze donderdag. Zometeen Casaluna met Mieke van der Wij en schrijfster Anna Verhoeyen. Morgen hier Johnson Jansen van Galen.